Even kunnen met het NOS-journaal. Jared Koenzoen en politiek adviseur van president Trump... krijgt geen toegang meer tot de dagelijkse topgeheime veiligheidsbriefings... van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat zou zijn omdat de regels strenger zijn geworden. Tot nu toe las Kushner de dagelijkse veiligheidsbriefings... van de inlichtingendiensten die eigenlijk bedoeld zijn voor de president. In Syrië is een Nederlander een begraven... die meevolgt tegen IS met de Koerdische IPG-militie... Hij kreeg een ceremoniële uitvaart, meldt de website van buitenlandse IPG-strijders. Daar staat ook dat Sjoerd H. in Derresor om het leven is gekomen door een autobom. In Leiden zijn twee vrouwen van 77 en 93 die met een rollator liepen beroofd. Het gebeurde op verschillende momenten op 14 februari op twee plaatsen dicht bij elkaar. De politie heeft het vandaag naar buiten gebracht omdat getuigen worden gezocht van de beroving in Leiden. De gemeenteraad van Londen maakt zich grote zorgen over de vetophopingen in de riolering onder de grond. Eind vorig jaar moesten er al stukken worden gehakt uit een vetberg onder de wijk Whitechapel. Kelders en soeterens daar stonden vol met rioolwater omdat de berg de afvoer belemmerde. Die vetbergen hebben zich ook op andere plaatsen in Londen gevormd. Disneyland Parijs wordt uitgebreid en vernieuwd. Eigenaar de Walt Disney Company investeert er 2 miljard euro in...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 Het weer nog. In het noorden, oosten en midden van het land kan wat sneeuw vallen. In de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien weg. Minima vannacht tussen min 6 en min 10 graden. Morgenochtend zon en het wordt morgen min 3 tot min 5. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Bam!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 Summer nights in the libertines, never growing up.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 She rings you up, she know where you are, but I know differently. Now she sings alone. You can put some joy upon my face. Oh, sunshine in an empty place Take me to Tentu And babe, I'll make you stay Oh, I can ease you off your pain There's the living of the night. Op je radio met Zie FM fijne kerstdagen, Oe, ja, ja. Sexy als ik dans.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 Dans. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ik voel me sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo hard. Ik voel me sexy als ik dans. Gooi jij je haar dan, swingen je heupen, zo lekker dat ik te gaan valt. Ik voel oh, als ik dans. Steek ik mijn oh, oh, hand op, oh, oh, ga mijn voeten oh, zo oh, hard. Ik voel me sexy als ik dans. Gooi jij je haar dan, swingen je heupen, zo lekker dat het te gaan valt. Ik voel als ik dans. The presence he will